Een luisterspel van Friedrich Dürrenmatt, vertaald door Jan Staring. Regie, Willem Tollenaer. ...van de Vrije Verbonden Staten van Europa en Amerika. Staat u mij toe in aansluiting op ons onderhoud... ...de bandopname te laten horen die ik op uw verzoek... ...tijdens de operatie Vega heb gemaakt... ...en die betrekking hebben op zijn excellentie Sir Horace Wood... ...en op de onderhandelingen die hij gevoerd heeft. En vergunt u mij tenslotte, meneer de president... ...in onwankelbare trouw en hoogachting... ...ook in de donkere tijden die wij momenteel beleven... ...te verblijven als uw dokter Mannerheim, lid van de geheime dienst. Eerst de opname van de start. Passagiers voor ruimte CVH instappen. Passagiers voor ruimte CVH instappen als u Dat is voor ons Mannerheim. We moeten de aarde verlaten. De andere heren zijn al aan boord. Zet uw hoed op, excellentie, in uw donkere bril. Natuurlijk, natuurlijk. Anders worden we nog door spionnen herkend. Ja, daar moet je altijd voor oppassen. Hè? Is dit uw eerste ruimtereis, Sir Horst? Ja, daar staat u van te kijken. Hè? Ach, elk kind vliegt tegenwoordig naar de maan of naar Mars. Onze droom is een werkelijkheid geworden. Maar ik houd te veel van de aarde en te weinig van dromen. Er bestaat trouwens buiten onze eigen planeet nergens een klimaat... ...dat er ook maar even mee door kan, heb ik horen vertellen. Dat is zo, excellentie. Passagiers voor ruimte CWH, instappen als u liet. Passagiers voor ruimte CWH, instappen als u liet. Excellentie. U bent de gezagdvoerder? Captain Lee. Mag ik u excellentie naar de cabine begeleiden? Oh, u bent veel te vriendelijk, captain. Tegen mensen zoals ik. Met ministers van buitenlandse zaken moet je veel ruiger omgaan. Hier is het, excellentie. Oh, ziet er maar raar uit. Dr. Manaheim neemt u verder onder zijn hoede. Oh, dank u wel. Vastgriemen, excellentie. Ga u gang. <clears throat> Gaat het zo, excellentie? Ja, ik zit in de boeien. Ik geef u wat curamine. En nu laat ik zuurstof en helium in de cabine. Oh. U doet maar. Wil uwe excellentie de start misschien zien? Ja, ik ben altijd nieuwsgierig. Buiten ziet u de lanceerplaats. Hé, hey, grappig. Er is geen mens te bekennen. Iedereen heeft dekking gezocht in de bunkers. Een hele mooie morgen. Kijk, het lampje. Over twintig seconden volgt de start. Jammer, dan moet de weg vliegen. Ik was veel liever gaan vissen. Nog een... 10 seconden en nu breekt de zon ook nog door. We starten. Daar zie ik de hoofdstad en daarachter de zee. De aarde valt van ons af, mannen. Is de druk te verdragen? Oh, dat gaat wel, dat gaat. Hij neemt alles nog toe. Het is alleen een beetje vreemd als je het de eerste keer meemaakt, ja? Ademt u maar rustig. Ja, ik doe al mijn best. Het ruimteschip Wega moet de snelheid bereiken... van 36.000 kilometer per uur. Oh, dat vind ik zo leuk niet. Met mijn auto had ik nooit harder dan 70. Malleheim. Excellentie. Bent u de lijfarts van de president? Ik ben zijn reisarts. Ik begeleid hem dikwijls naar Mars. En hij heeft u aangewezen om mij naar Venus te brengen? Een grote eer, Excellentie. Hmm. Het gele lampje. Nu is de drukte gevolgen van de versnelling het grootst. Ja, dat heb ik in de gaten. Het groene lampje. We hebben de vereiste snelheid bereikt. De aantrekkingskracht van de aarde is overwonnen. Oh, dat doet me plezier. 8000 kilometer boven de aarde. Oh, ik vind het akelig hoog. Dat kan ik uw Excellentie losriemen? Ja, ja, dan voel ik me beter. ...mooi is, hè? De aarde. Vindt u dat ook? Ja, een gebogen schild. Alleen jammer dat je haar niet kunt vertrouwen. Waarom niet, excellentie? Nou, bewoners je niet altijd de waarheid. Wil uw excellentie de observatiecabine bezoeken? Ja, ja, waarom we heen. Mag ik u overste Roy voorstellen? Roy. Overste Camille Roy, Jawel, excellentie. Die een jaar geleden de aanslag op Hanoi heeft gepleegd? Jawel, excellentie. En drie jaar geleden de aanslag op Warschau. Uw excellentie heeft een uitstekend geheugen. Ach, dat is mijn beroep, Roy. Alleen mijn beroep. Ah, daar is de minister van Uurwacht. Zo goed. Daar ben je. Even blazen je zwicht in de ruimte. Maar je... Ik ben nog altijd even geestdriftig als toen ik het veertig jaar geleden voor het eerst meemaakte. Makkelijk geworden, die ruimtereizen. Sprak kort geleden een stokkoude knaap. wiens overgrootvader de eerste experimenten nog had beleefd. Die kerels weefden toen als engeltjes door de raket heen. en bij de staart werden ze tot pulp geperst. Hadden geen eigen zwaartekracht en geen bescherming tegen de versnelling. Was wat een primitief stel. <hums> ah. Daar zien we de aarde. Heel indrukwekkend. Een vrij zwevende kogel als de gloop in de aardrijkskunde les. Een donkerperse hemel met een zon erin. en miljoenen sterren. Een hele uitzicht wordt, Een hele uitzicht. Hier leren jullie van buitenlandse zaken eindelijk eens wat het betekent... een ruime blik te hebben. Nu een opname van de conferentie die drie dagen later aan boord van de Wega plaatsvond... waarbij alle ministers en staatssecretarissen aanwezig waren. En die werd voorgezeten door zijn excellentie Sir Hollis. Meneer heren, ik geef u eerst een kort overzicht. Wij moeten precies weten wat we willen en wat we moeten doen. Sinds 1945 hebben we geen wereldoorlog gehad. Dat is dus 310 jaar geleden. Eerst kwam het tijdvak van de beperkte conflicten. De Koreaanse oorlog, de burgeroorlog in India, de nederlaag van Australië... en hoe al die conflicten verder mogen heten. Nu is een nieuwe wereldoorlog onvermijdelijk geworden. Hoe verschrikkelijk het ook voor de minister van Buitenlandse Zaken is... dat toe te moeten geven. 300 jaar lang heeft de wereld zich op deze nieuwe oorlog voorbereid. De diplomatie is aan het eind van haar latijn. De koude oorlog kan niet langer gerekt worden. Vrede is onmogelijk. De noodzaak oorlog te voeren is momenteel sterker dan de vrees. De Vrije Verbonden Staten van Europa en Amerika staan tegenover Rusland... ...en het Verenigde Azië, Afrika en Australië. De partijen zijn ongeveer even machtig. Ongeveer. Dat is de treurige reden waarom wij burgers van de Vrije Verbonden Staten... ...ons op dit ruimteschip bij gaan bevinden... Ik geef nu het woord aan de minister van Buitenaardse Gebieden. Excellentie, mijn heer. Onze positie in de wereld is niet helemaal gelukkig. De maan is verloren. Een slag die mij persoonlijk nog pijnlijker treft dan het verlies van Australië. Het verdrag van New Delhi heeft ons heel de naar de aarde toegekeerde maanzijde ontnomen. En de voor ons mensen zo ongunstige klimatologische omstandigheden al daar... Maken een oorlog tegen de Russische maanfortificaties helaas onmogelijk. Hadden we hadden het verdrag van New Delhi nooit moeten tekenen. Ik maakte de minister van Oorlog op attent dat hij evenmin een andere oplossing wist toen ik tot dat verdrag werd gedwongen. Er was toen geen andere politiek mogelijk. En voor iets anders dan politiek waren wij nog niet klaar. Ik verzoek de minister van Buitenhartse Gebieden verder te gaan. Excellentie, mijn heren, de planeet Mars heeft zich neutraal verklaard. En is te machtig om tot partijkiezen voor ons of voor Rusland te kunnen worden gedwongen. Rest alleen Venus. Ik verzoek u de staatssecretaris voor Venusaangelegenheden het woord te geven. Excellentie, me denkt dat het zin heeft de hier aanwezige leden van de regering eerst een indruk te geven van de omstandigheden op Venus. Klimatologisch is deze planeet rampzalig. De situatie is er, zoals op aarde, zo'n 150 miljoen jaar geleden. Voor een inderzins menswaardige kolonisatie is Venus daarom ongeschikt. Dat is de reden waarom zowel Rusland als onze eigen verbonden staten... ...hun commissarissen daar hebben teruggetrokken. Ik heb andere inlichtingen daarover gekregen. Om precies te zijn, Sir Horst, weigerden zowel ons als de Russische vertegenwoordigers naar de aarde terug te keren... Waarna wij en ook Rusland naar die ten nieuwe te sturen. Hoe heet onze laatste commissaris? Bonstetten. Wanneer nam hij ontslag? Tien jaar geleden. Waarom keerde hij niet terug? Dat is niet bekend. Gaat u verder, meneer de staatssecretaris? Excellentie, mijn heren. Al is de planeet Venus voor kolonisatie ongeschikt, toch is hij zijn nut. Zowel wij als Rusland en zijn bondgenoten hebben Venus sinds 200 jaar als strafkolonie gebruikt. En wij doen dit tot op de huidige dag. Onze ruimteschepen laden er de veroordeelden uit en keren terug zonder met de gevangenen verder contact te onderhouden. Dus die gevangenen zijn vrij? Voor zover het Venus betreft ja. Voor de aarde zijn ze dood. Hoe zijn er de politieke verhoudingen? Weet ik niet. Hoe groot is de bevolking? Weet ik niet. Hoeveel voordelen sturen wij naar Elk jaar 30.000. In Rusland? Weet ik niet. Ja, ik begrijp niet waarom wij een bureau voor Venus aangelegenheden hebben. Als wij over die planeet hoegenaamd niets weten. De opdracht van mijn bureau is alleen de gevangenen transporten te organiseren, excellentie. Wat met die gevangenen aan de hand gebeurt, gaat mij verder niet aan. Hm. Wat voor soort voordelen sturen wij naar Venus? Uh, moreel minderwaardig mensenmateriaal. Misdadigers zijn verder iedereen die met het communisme sympathiseert en daarom uit veiligheidsoverwegingen verwijderd moet worden. En wie stuurt Rusland naar Venus? Ook misdadigers zijn verder iedereen die westelijke sympathieën koestert en daarom uit veiligheidsoverwegingen verwijderd moet worden. Oh, er is dus niet alleen maar heel minder waardig mensenmateriaal op Venus. Ik verzoek nu de minister van Oorlog ons nader over ons doel in te lichten. Dat is heel eenvoudig. Wij moeten dat stel daarboven voor een oorlog tegen Rusland en Azië zien te winnen. Strategisch heeft de planeet Venus het voordeel... ...dat de wolkenlaag in de atmosfeer waarneming van de oppervlakte onmogelijk maakt. Een aanval kan daarin het geheim worden voorbereid. Wat op aarde onmogelijk is, omdat zowel Rusland als wij over kunstmanen beschikken... ...van waaruit we elkaar bespioneren. Ik schat de bevolking van Venus op 2 miljoen mensen... Voor een aanval met waterstof en kobaltbommen op Rusland en Azië... ...heb ik 200.000 man nodig. De ruimteschepen en de bommen kunnen ze zelf vervaardigen ...als wij een paar atoomgeleerden op Venus detacheren. Hebben atoomgeleerden zich daarvoor beschikbaar gesteld? Ze bevinden zich aan boord. Met wie moet ik onderhandelingen voeren? Met een zekere Petersen. En hebben we inlichtingen over die man? Ze moordenaar uit Duitsland. <hums> Prettig vooruitzicht. En verder met een John Smith. Wat weten we over hem? Hij is op Venus geboren als zoon van een Amerikaanse communist. En tenslotte met een Jacob Pethoff, hoor oh, ik helemaal niets weten. Het zal al een rust zijn. Meneer Heren, de president zelf heeft tot onze missie besloten. Tot ons alle verrassing En een beetje overhaast. Omdat immers blijkt dat wij van Venus niet wel weten. Ik heb de opdracht deze missie te leiden. Wij staan voor een moeilijke opgave. We weten niet wat de gevolmachtigden van deze planeet voor eisen gaan stellen... hoe we het beste met hen kunnen onderhandelen. Of wij een dictatuur zullen aantreffen... of een parlementair stelsel dat met het onze kan worden vergeleken. De toestand is ernstig. We moeten alles op het spel zetten, willen we niet alles verliezen. Er is mij niets anders dan voor de operatie Vega het beste te hopen. Voor ik aan de gebeurtenissen op Venus zelf toekom... Laat ik eerst nog twee gesprekken horen die door zijn excellentie Sir Horace Root werden gevoerd. De eerste met mij, terwijl we naar Venus keken. Die groot als de maan, maar veel feller van licht, voor ons in de ruimte ging. Dreigend en wit. Wanneer landen we, Madame? Over zes uur, excellentie. Aha, nog zes uur en uw opdracht begint. Mijn opdracht, excellentie? De president heeft uw opdracht gegeven mij in de gaten te houden. Hij is bang dat ik ook op Venus blijf, net als onze commissarissen. Ik begrijp u niet, excellentie. U bent lid van de geheime dienst. Maar excellentie... U hebt in uw zak zo'n kleine machine waarmee gesprekken kunnen worden opgenomen. Ik weet niet waar nou, u... Ik weet het, Maragher. Als lid van de geheime dienst mag u nooit toegeven dat u daarvan deel uitmaakt. Laten we er verder over zwijgen. We weten ons allebei wat er op het spel staat. Het andere gesprek vond met Oversterwa plaats in de observatiecabine, kort voor de landing. Het gesprek was moeilijk op te nemen omdat ik geen aardwaan wilde wekken. Daarom zijn er een paar storingen ingeslopen. Een vraag oversterwa. Excellentie. Warschau hebt u drie jaar geleden met het ruimteschip d nep aangevallen? Jazeker. Hanoi een jaar geleden met het ruimteschip Altair? Precies. Dan meen ik me nog te herinneren dat u toe uw opdracht heeft gebleven. Ja, ik kan u daar Beide ruimteschepen waren als passagiersschepen gecamoufleerd. Een krijgslist, excellentie. Dit schip heet de Vega. Ik heb weinig verstand van astronomie. Maar Altair, Deneb en Vega zijn de namen van de zomersterren, meen ik te weten. Inderdaad, excellentie. Zijn het misschien ook de namen van één en hetzelfde schip? Uw excellentie is scherpzinnig, dat eist mijn beroep. Ik weet het waarom. Dan zeg ik u ronduit dat u een gevaarlijke heerschap bent. Oversterroi, ik ben nu eenmaal soldaat. Juist. En bovendien hier aan boord. Op verzoek van de president. Met een paar bommen, zoals bij Warschau en Hanoi. Ik zal niet weten waarvoor. ...om de voorstellen die wij de bewoners van Venus zullen doen, wat kracht bij te zetten. Daarop kan ik niet antwoorden, excellentie. Dat verlang ik ook niet. De bewoners van Venus verwachten een vredelievend schip. We hebben hun ons woord gegeven ongewapend te komen. Met verwondering heb ik uw aanwezigheid bemerkt. Maar ik kan mij als minister van buitenlandse Zaken van de Vrije Verbonden Staten... ...niet veroorloven daarover dieper na te denken. Niets is pijnlijker dan een diplomaat... ...wiens rechterhand weet wat zijn linker doet... In cabines, Passagiers in hun cabines, alstublieft. Passagiers in hun cabines. Vastriemen, alstublieft. Zeven vastriemen. De weeg gaat de atmosfeer van Venus binnen. De weeg gaat de atmosfeer van Venus binnen. Wij vergeten dit gesprek, Rock. Hm. Uitstekend, excellentie. Laten we hopen dat u er mij niet aan hoeft te herinneren. Ik zal het zeker niet doen. Passagiers in hun cabines, alstublieft. Passagiers in hun cabines. Zeven vastriemen, zeven vastriemen alstublieft. Bij de nu volgende opname zou ik willen opmerken, omdat u meneer de president mij om een nauwkeurig verslag hebt verzocht, dat de indruk die wij bij onze landing van Venus kregen moeilijk te beschrijven is. En niet te vergelijken met de voorstelling die wij van deze planeet tot nu toe bezaten. Wij landen op het vastgestelde punt niet ver van de Noordpool, aan de kust van het eiland Newton. Zeker alle kenmerken die wij op school over de oppervlakte van Venus hebben geleerd waren aanwezig. De reusachtige, hoogopgaande vegetatie, de door vulkanen afgesloten horizon. Maar dat was het verschrikkelijke niet. Dat was de hitte, de vochtigheid van de lucht, de voortdurende voelbare aardbevingen die deze bodem doorvoelen, veranderen, vernietigen en herscheppen. En het licht, onaards, bizar en moeilijk te beschrijven. De hemel is er zonder zon. Een zwaar drukkende laag hangende wolkenmassa waar tomeloze orkanen doorheen gieren. En van een glinsterend zilver als woede achter damp en regen een vernietigend vuur. Een indruk die door de voortdurende elektrische ontladingen in de atmosfeer werd versterkt. Reeds bij onze nadering hadden we kilometers grote bolvormige bliksems gezien. Die door de reusachtige oerwouden van riet en varens knetterden. We stapten uit. De bodem beefde en sidderde. Achter ons het oerwoud, geheimzinnig druipend van het water. Voor ons rood gloeiend zand en verderop nevelig en bulderend een oceaan. We hadden een geweldige mensenmenigte verwacht, een plechtig staatsprotocol. Zijn excellentie Sir Harris hield het papiertje met het concept van zijn rede in de hand en had ook een indrukwekkende heurnenbril opgezet, maar we zagen niets anders dan drie mannen in verwaarloosde kleding. ...alleen in hemd en een broek. Ze kwamen aarzelend van het strand af op ons toe. We dachten dat ze ons naar de plaats van onderhandeling moesten brengen. Maar tot onze verbazing... waren het de heren gevolmachtigde zelf. Ik ben John Smith. Sir Harris De heren Petersen en Petrov. Zijn de excellentie, de minister van oorlog. Zijn de excellentie, de minister van Buitenaardse Gebieden... ...mijn belangrijkste medewerkers. Aangenaam. Meneer Smith, mijn heren. Nu wij Venus betreden... ...zijn wij diep onder de indruk van dit grootste moment. Niet zonder ontroering staan wij op deze ons onbekende bodem... ...van een andere planeet. De vrije verbonden staten op aarde... ...wier afgezanten wij zijn... Zijn er zich van bewust dat die idealen waarin wij geloven en waarnaar wij proberen te leven, die idealen van menselijkheid en vrijheid ook op het zijn te vinden, dan is het misschien in een andere vorm. Daarom zijn wij dan ook tot u gekomen niet uit berekening. Maar uit de spontane overweging... ...om zoals dan de Elliot vroeger al gezet... ...helaas kon zijn excellentie zijn treffende toespraak niet beëindigen. Een hevig noodweer brak los en dwong ons dekking te zoeken in het onderhandelingsschip. Een soort primitieve onderzeeboot waar we deurnat aankwamen. We waren onthutst. We hadden verwacht in een stad of een villa te onderhandelen. Ik laat nu een gedeelte van de eerste zitting met de afgevaardigde van Venus horen. Een zitting die onder de onplezierigste omstandigheden plaatsvond. De twaalfhoofdige commissie van de Vrije Verbonden Staten... ...zat opgepropt in een kleine slecht verlichte kamer... ...die door de kokende golven van de oceaan van links naar rechts werd gesmeten. Ik heet het met de vertegenwoordigers van de Vrije Verbonden Staten welkom in ons onderhandelingsschip... Ik verzoek u de heer Petroff te willen verontschuldigen. Hij houdt zich bezig met de bediening van het vaartuig. Maar de voorstellen die wij te doen hebben zijn van het grootste belang. Kan de bediening van het schip niet door iemand anders als de heer Petroff worden waargenomen? We hebben niemand anders. Mijne heren, ik stel voor de hoofdstad van Venus als plaats van onderhandeling aan te wijzen. We hebben geen hoofdstad. Ja, dan een stad van enige grootte. Die is er even min. Maar dan tenminste een plaats op het vaste land. Er is geen andere plaats. Het land is te onvast om een gebouw te kunnen dragen. We wonen allemaal op schepen. Ja, dan stel ik voor beter weer af te wachten. Het weer wordt nooit beter, op zijn hoogst slechter. Dan wachten we tot het onweer voorbij is. Er is altijd onweer op Venus. Dit is maar een kleintje. We kunnen aannemen dat u over de toestanden op aarde nauwkeurig bent ingelicht. Wij daarentegen weten vrijwel niets over de omstandigheden op Venus. Mag ik daarom vragen in welke verhouding die hier aanwezige gevolmachtigde... tot hun regering staan en hoe ver hun opdracht reikt? We hebben geen regering. Ja, hoe moet ik dat opvatten? Zoals ik het zei. Ja, meneer Petersen. Zijn excellentie, de minister van Buitenlandse Gebieden heeft ze gehoord. Meneer Petersen, als ik meneer Smith goed versta, heeft de bevolking van Venus geen gemandateerde regering. Maar alleen een raad of een volksvertegenwoordiging... die echt democratisch handelt met de wil van het volk. Dat hebben wij ook niet. Maar Venus moet toch geregeerd worden? Venus is te groot, maar wij zijn te klein. Venus is ontzettend. We moeten hard vechten om een leven te blijven. Politiek kan zich hier niemand voorlopen. Meneer Smith. Zijn excellentie, de, de minister van Oorlog heeft het woord. U noemt u gevolmachtigte van Venus, meneer Smith. Dat ben ik ook. Dan moet er toch iemand zijn... ...die u die volmacht heeft gegeven. Dat heb ik zelf gedaan. Dus, u handelde in uw eigen naam... ...toen u per radio met ons in verbinding trad? U trad met ons in verbinding. Toevallig hoorden wij uw radiografische oproep. En toen kon u de verleiding niet weerstaan... ...u voor gevolmachtig van Venus uit te geven. Dat zijn we ook. Het is onze plicht met u te onderhandelen... ...omdat wij uw oproep hebben ontvangen. Niemand kan bij ons proberen onder een taak uit te komen. Ook al krijgt u die toevallig... ...en ligt hij hem volstrekt niet. Nou, dat is me te dol. Dus iemand anders zou ook met ons onderhandeld hebben... ...als hij onze boodschap had opgevangen? Inderdaad. En zou als gevolmachtigd zijn opgetreden? Hij zou zonder meer gevolmachtigd geweest zijn. Dat is om gek te worden. Meneer Petersen, is de bevolking van Venus... ...over onze komst ingelicht? We hebben het dichtstbijzijnde schip op de hoogte gesteld. En? Wij zullen hun mededelen wat wij hebben besproken. En als we een verdrag sluiten? Dan zullen we hen dat vertellen... Zal de bevolking van Venus dat verdrag respecteren? Wij zijn gevolmachtigd. Is het mogelijk alle schepen op één punt bijeen te brengen? Als het nodig zou zijn. Maar het is helemaal niet nodig. Mijn heren, als voorzitter van de afvaardiging van de Vrije Verbonden Staten... sta ik voor een situatie die ik niet helemaal heb voorzien. Daarom stel ik nu voor dat de hier aanwezige leden van onze missie... zich op ons ruimteschip terugtrekken om zich over de toestand uh, nader te beraden. Juridisch moet worden vastgesteld... of wij met u, meneer Smith, en meneer Peters... kunnen onderhandelen... omdat wij op Venus geen staat hebben aangetroffen... die als publiek-rechtelijke persoon kan optreden... en waarmee een verdrag kan worden gesloten. Als ik mij als niet-jurist... tenminste juist uitdruk. Daarom ben ik van mening... De zesde opname... Bespreking aan boord van de Wega. Het ruimteschip heeft de atmosfeer van Venus weer verlaten. en bevindt zich duizend kilometer daar vandaan. Een minuut langer in, dat klimaat. En ik heb delirium gekregen. Laten we de Russië man maar naartoe sturen. Ik heb nog nooit een idiotere planeet meegemaakt. Onverdragelijk. Bij ons vertrek zag ik een beest. Het zag eruit als een kameleon van vijftig meter lang. Ik vond Venus heel verstandig. Telkens als ik over idealen wou spreken, begon het te donderen. En voor wie heb je de reden afgestoken? Woed, voor drie haveloze vissers, of wat die lemmels anders zijn... die in hun vrije tijd onze radioboodschappen onderscheppen. En een diplomatieke missie van drie ministers... en zes staatssecretarissen op hun smerige bootlokken. Jaren hebben onze geleerden nodig gehad om een toestel uit te vinden... waarmee je met Venus radiogesprekken kunt voeren... zonder dat de Russen erachter komen. Belachelijk. Als minister van Buitenaardse Gebieden heb ik daartegen altijd gewaarschuwd. En die treurig is het ook. 45 miljoen kilometer doorgerast voor niets. We gaan terug naar de aarde. Een verloren zaak moet je opgeven. Op mij heeft hij dus wel indruk gemaakt. Hm? Die mensen daar zijn vrij. Ik waarschuw u, goed. Geen regering. Iedereen die het wil kan als de te spreken. Huh. Noem dat maar niks. Dit wordt wel wat pijnlijk. Het is altijd pijnlijk een ideaal in de werkelijkheid aan te treffen. Ik heb niets ontdekt dat op een ideaal lijkt. Is er een ideale politiek dan geen politiek nodig te hebben? Je wilt toch niet ondanks alles met dat tuig onderhandelen? Onze enige kans, mijn beste. Ik begrijp je niet, goed. Moet. Wij moeten bondgenoten vinden. Dat kunnen we nooit op Venus. Dat kan alleen maar op Venus. Dat heeft de minister van Buitenlandse Gebieden. Bij onze eerste overleg overtuigend bewezen. Ik protesteer. Ik heb in tegendeel altijd gewaarsen. Mijn Meneer, we mogen nu ons hoofd niet verliezen, anders verliezen we het nog echt. We hebben de omstandigheden nog Venus eens verkeerd beoordeeld. We wisten weliswaar niet wat we zouden aantreffen. Maar we waren van mening dat het er op de een of andere manier wel op de aarde zou lijken. Maar dat blijkt nou anders. De bewoners van deze planeet voeren een onophoudelijke, meedogenloze strijd tegen de natuur. Ze kunnen geen andere gedachten koesteren als deze strijd vol te houden. Op een of andere manier in leven te blijven. Ook al is dit leven troostvlood. Wij zijn voor hen onbelangrijk tot het ogenblik waarop wij in staat zijn... ...hoop te wekken op een verandering in hun toestand. En daartoe zijn wij bij machten. Ik nou, optimistisch. Wij hebben met mensen te doen. Ze zijn niet anders dan wij. En dus, gemakkelijk te verleiden. Wil je ze geld aanbieden? Iets veel beters. Macht. Wat bent u van plan? Wij erkennen Smith en Petersen als gevolmachtigden. En benoemen ze daardoor, omdat er ook vele geen regering is, tot regering. Ja, we kunnen toch geen regering uit het niets stampen? Uit het niets? Wel. Maar niet met niets, minister van Oorlog. Wij garanderen deze regering voor eerst de steun van onze vrije verbonden staat. Daartegen moet ik waarschuwen. Petersen is een misdadiger. Wat zou dat? Zoveel regeringen die op aarde onze geallieerden zijn bestaan uit misdadigers. Vervolgens beloven wij alle bewoners van deze planeet... naar de aarde terug te mogen keren... zodra zij met ons de Russen hebben verslagen. Gaat dat niet te ver? We moeten ver durven gaan als we een verdoel willen bereiken. Ons hemels wil, dan moeten we ze laten. Ik waarschuw opnieuw. Elk klimaat op aarde lijkt hun het paradijs. Excellentie. Wat is er, Mannerheim? En als ze niet willen? Wat zouden ze niet willen? Terugkeren, excellentie. Ach, onzin, Mannerheim. Iedereen gaat graag uit de hel. Denkt u aan Bonstetten? Hm? Hij is gebleven. En de andere commissarissen ook. Maak je geen zorgen, jonge Ik ken Bonstetten. Ik heb met hem in Oxford en Heidelberg gestudeerd. Hij was toen al een wereldvreemde jongen met verwarde ideeën. Venus heeft hem daarvan grondig genezen. Daar kun je van op aan. U zult ervan opkijken hoe graag die met ons mee terugreist. En dus keren we terug. Opname van de tweede landing op Venus. Hun excellenties lopen over het strand. Met legerkeeps beschermen ze zich tegen het zand en de regen. De regen is heet. Het zand bijna gloeiend. Temperatuur 50 graden. Een vrouw komt op ons af. Ik schat haar op 30. Ze is gekleed zoals de mannen. Zonder enige beschutting tegen de watermassa's die omlaag kletteren. Bent u, meneer Wood? Wie ben ik? Ik ben Irene. U wilt ons naar de heren Smith en Petersen brengen. Smith en Petersen kunnen niet komen. En we hadden afgesproken... Ze hebben een walvis ontdekt. We noemen die dieren walvissen, ook al zijn ze anders dan op aarde. Je kunt ze eten. De meeste dieren hier niet. Het is daarom van het grootste belang om walvissen te jagen. Ja, met alle eerbied voor deze eetbare walvissen... die ook nog een beetje onder mijn portefeuille vallen... omdat ik nog eenmaal minister van buitenaf te verbieden ben. Maar met wie moeten we nou onderhandelen? Met mij. Met mij. U? Ik ben een nieuwe gevolmachtigde. Petersen heeft me alles verteld. We kunnen onderhandelen in de kantine van het hospitaalschip, daar ben ik verpleegster. De dokter vindt het goed, maar het moet niet te lang duren, heeft hij gezegd. Arts de opname. Kantine van het hospitaalschip. Primitief, alles klaatsnat. De onderhandelingen met de verpleegster worden voorafgegaan door een gesprek van de ministers. Laten we nu teruggaan. Dat heb ik niet altijd gewaarschuwd. Je plan is mislukt, Wood. Dat zie ik niet in. Je wilde Smiths en Peterson als regering erkennen... en nu zijn ze valvissen vissen gevangen. Nog nooit is een diplomatieke missie... ook maar bij benadering zo diep beledigd. Ze ons voor de rek in een stinkende kantine. Als we niet met die Russen zaten te kijken... dan zou het onze plicht zijn dit dag de oorlog te verklaren. Wij hebben tenslotte ons aardse trots. Sir Horace Moed... betekent dit... ...dat u deze verpleegster tot de regering van Venus wilt benoemen. Natuurlijk. Dat is nog onmogelijk. U verliest het spel pas als je niet meer meespeelt. Oh ja, dat is me te geleerd. Ik begrijp van politiek geen sikkerpip meer. Alleen ezelachtige politiek is te begrijpen, mijn beste. Wat word ik voor gekreun, Mannerheim? Een geboorte, denk ik, excellentie. Daarom is Irene hiernaast gegaan. Ja. We zullen tussen de kraamvrouwen moeten onderhandelen. Oh, wat een eten. Dan komt die verpleegster eindelijk terug. Mijn heren, ik heb mijn man meegebracht. Hij is doopstom. Een kwaal die hier vaak voorkomt. Hij komt een soep eten, we hebben geen andere kamer tot onze beschikking. Hij stoort ons volstrekt niet. Wat hebt u ons te zeggen? Als hoofd van deze missie kan ik u meedelen dat de vrije verbonden staten op aarde u officieel als te erkennen. ...en daardoor tevens als staatshoofd. Dat begrijp ik niet. Ja, wij zien volkomen in dat de bevolking van Venus geen regering nodig heeft... ...omdat ze afgesloten is van de andere planeten in ons zonnestelsel. Hm. Maar nu de Vrije Verbonden Staten Venus politiek erkennen, ...is formeel gesproken de regering noodzakelijk. De gevolmachtigde van Venus is daardoor automatisch tot regering van Venus geworden. Ik ben verpleegster. Ik begrijp geen steek van al wat u zegt. Dat is ook niet nodig... Dit is alleen een kwestie van diplomatieke methode. stelt ons in staat met de bevolking van Veles verdragen te sluiten. Mijn best. Als u wilt, ben ik staatshoofd. Ik stel mij nu voor een grootse protocolaire plechtigheid. Daar roepen zoveel mogelijk bewoners bij. In. Waar is dat voor nodig? Om u als staatshoofd uit te roepen. En dat hebt u net gedaan. Maar het moet officieel worden bevestigd. De bewoners van Venus hebben het recht te weten... dat ze nu eindelijk over een regering beschikken... die internationaal wordt erkend. Ik ben ervan overtuigd dat Mars ons voorbeeld zal volgen. Dat interesseert toch geen mens. Ja, vrouw. Ik ben alleen de regering van Venus vanuit het standpunt van de aarde. U hebt de gevolmachtigde tot staatshoofd verklaard. Dat moet u weten. Bevallig ben ik die gevolmachtigde dat ik vanmiddag vrij af heb. Morgen is het weer een ander, als ik tenminste nog iemand vrijmaken kan. Ik heb u al gezegd dat de wal zacht is begonnen. Je kan toch onmogelijk elke dag van de regering veranderen? U hebt die regering nodig, wij niet. En zo draaien we maar in het kringetje rond. En wij die eten. Die zwoelig onverdraaglijk Maar wat wilt u toch van ons? Mevrouw. Zegt u het... toch niet altijd mevrouw, ik heet Irene. Goed, Irene. Het gaat om de verdediging van de vrijheid. Hoezo? Mevrouw. Ja. Neemt u ons niet kwalijk, hiernaast moet iemand geamputeerd worden. We hebben geen verdovingsmiddelen. Oh, dat geeft niets. Oh, ik kan... ik, kan... ik hou die hier niet kan... uit. De vraag hierin, waarom de vrijheid verdedigd moet worden, is op deze gelukkige planeet nog niet aan de orde. Gelukkig althans, wat zijn politieke constellatie betreft. Maar voor ons op aarde is die vraag hoogst actueel. En dat wordt ze hier ook, als de machten die de vrijheid op aarde bedreigen, zouden zegenvieren. De toespraak waarin zijn excellentie ons standpunt uiteenzette inzetten is ernstig beschadigd. Deels door een fout bij de opname en ook door de begeleidende geluiden van de amputatie. Daarom laat ik nu direct de onderhandelingen horen die daarna volgden. Oh, wat een... Wat een heet. Ja, wat een... Wat, een... wat, een... wat een... Ons standpunt, onze wensen en ons aanbod lijken mij nu voor de regering van Venus duidelijk. U wilt dat wij deelnemen aan een oorlog tegen Rusland? Juist. Ja. Maar we worden helemaal niet door Rusland bedreigd. Uh, mag ik u een vraag stellen Irene? Ga uw gang. Bent u een Russin? Ik was Poolse en ben zes jaar geleden hierheen gedeporteerd. Om, omdat u hoge idealen van vrijheid, menselijkheid en privébezit hoog hield. Ik was prostituee. Mijn beste kind. Vergeet dat u met het staatshoofd spreekt. Pardon, mevrouw. Ik geef u nogmaals de plechtige belofte... dat de bewoners van Venus zal worden toegestaan naar de aarde terug te keren... mits ze zich aan onze kant in de oorlog mengen. Wij willen niet terug. Mevrouw, vergeet niet dat u nu uit naam van allen moet spreken. Ik kan heel goed begrijpen dat u een persoonlijke motieven niet terug wilt. Maar er zijn hier ook mensen die naar Venus werden verbannen... omdat ze hebben gestreden voor vrijheid op aarde... en voor een menswaardig bestaan. Die willen beslist terug. Ik kan niemand die terug wil... Oh. Die, die, die. Oh, oh. Ja. De minister voor buitenaardse gebieden is in zwijm gevallen, excellentie. Onderzoek hem, Mala. Ja, Jazeker, excellentie. Ja, Jante, we zullen naar ons ruimteschip terug moeten keren, excellentie. De minister verkeert in levensgevaar. Ik houd het ook niet meer uit woed. Ik ben nat van het zweet. En jijzelf ziet gelijk bleek. Goed, goed, we breken op. Zuster de Wordt mijn voorstel aan de bewoners van Hennis bekendgemaakt? Als u dat beslist wilt. Ja, ik wil het. Het grote belang van onze missie wordt u blijkbaar maar niet duidelijk. We gaan nu naar het ruimteschip. Ik kom morgen terug. Met wie we dan moeten onderhandelen weten we wel niet, maar we moeten de zekerheid hebben dat ons voorstel dan aan de bevolking is meegedeeld. Goed, u kunt er van op aan. Negende opname. In de cabine van zijn excellentie aan boord van de Vega. Anderhalfduizend kilometer van Venus. Nog even een calcium spuitje. Ja, ga je gaan. Voilà. En ik laat wat meer zuurstof in de cabine. Hoe is het uh, met de minister? Slecht. Uh, met de minister van Ola? Ook niet veel beter. En de staatssecretaris voor Venus heeft bij het opstijgen een broodje gekregen. Oh, dat spijt me is toestand. Hopeloos. En hoe gaat het mijzelf? Mm, eiwit. Oh, dat heb ik vaak. Bloedbezinking onbevredigend. Nou oh ja, wat zou dat? Een beetje temperatuur. Ja, aan de is. Maar Dat is de minister van Oorlog. Ga maar op mijn bed zitten, collega. Ja, dank je. Het hebt het nodig. Eerst hebben we met de moordenaar, en de zoon van een communist, onderhandeld. En dan hebben we de straatmeid, die we tot staatshoofd hebben uitgeroepen. Vraag maar wie we de volgende keer zullen praten. Met, met de straatveger, denk ik. Of met een lustmoordenaar. Wij konden beter eens andere partners gaan zoeken. Er zijn alleen losse schepen die zomaar wat in dossiers ronddobbelen. En die kunnen we niet vinden. Radiografisch? Niemand geeft antwoord. Dat niemand zich voor ons interesseert, dat maakt me zo neiger. Dat daarom op onze mensen nieuwsgierig zijn. ...over Sterouin wil u spreken, excellentie. Heer, laat hem binnenkomen. Goed. Excellentie. U wenst over Sterouin? Dat weet u, excellentie. U komt mij aan ons gesprek, herinneren? Ja, excellentie. Ah. Hoeveel van die dingen... Hebben we aan boord? Tien. Op bevel van de president van de vrije verbonden staten. Op bevel van de president. Ik weet, het is vervelend. Juist nu je altijd met je idealen bent komen aandragen, voet. Maar stuur die kerels als toch gewoon een staatssecretaris met een ultimatum? Ik ga zelf, collega. Alleen. Met Mannheim. Tiende opname. Zijn excellentie en ik zijn door de doofstomme echtgenoot van die meid... naar de kantine van het hospitaalschip gebracht. Een magere, ongeveer zestigjarige man... wacht op ons in het halfduister van het natte vertrek. Ik vind het moeilijk je welkom te heten, woed. Je komt met een treurige boodschap. Jij bent... Ponstetten. Je bent met mij in Oxford... En Heidelberg gestudeerd. Je bent heel wat veranderd. Ja, nogal. We hebben samen Plato gelezen en kant. Oh ja. ja. Dat is waar. Ik had het kunnen denken dat jij daarachter zit. Ik zit nergens achter. Jij bent onze commissaris geweest. En heb je van Fedes meester gemaakt. Onzin. Ik ben dokter geworden en heb nu wat je vrij. Die ben ik gevolmachtigde. En kom met je praten. Waar is de Russische commissaris? Die jacht op wel is Met een sigaret. Een Mannerheim heeft sigaretten. Ik heb een tien jaar geen sigaret meer gerookt. Ben ik nieuwsgierig of die nog smaakt. Een vuurtje. Graag. Dank u. Dus jij weet ervan. Natuurlijk. Iedereen heeft me alles verteld. Het is aardig van je dat je haar tot staatshoofd benoemd hebt. Benoemen haar, excellentie. Is de bevolking op de hoogte? Wij waren geografisch aan alle schepen gevraagd of iemand terug wil. En het antwoord is. niemand. Ja. Ik ben moe, Bonsjeke. Kan ik even gaan zitten? Je zult wel eiwit hebben en een beetje temperatuur. Ja. Dat hebben we hier allemaal, de eerste tijd. Ja, dus uh, dus niemand wil terug? Nee. Dat is nu eenmaal zo. Ik begrijp er geen stik van. Jij komt van de aarde. Daarom begrijp je het niet. Jullie komen toch ook van de aarde? Dat zijn we vergeten. Hier kan een mens toch niet leven? Wij wel. Moet een afschuurlijk leven zijn. Het is de juiste manier. Wat versta jij daaronder? Wat zou ik op aarde zijn, Wood? Een diplomaat. En Irene, Een prostituee. De andere misdadigers en idealisten... de van de regering achterna worden gezeten. Oh. Wat ben je hier? Je zit. Ik ben arts. En opereert zonder narcose. Hm. Zo'n sigaraat smaakt niet meer. zo wordt nat van het vocht. Smult alleen maar. Ik heb dorst. Ja, is water. Het smerige licht in die venstergaten, Citroengeel. De stinkende warmte van de lucht. Maak me duizelig. We hebben geen andere lucht. Alleen het licht wisselt van kleur. Soms is het citroengeel. Soms het als zilver. En ook wel zanderig rood. Ja, ik weet er alles van. Voor alles moeten we zelf zorgen. Werktuigen, kleding, schepen, radio-installaties, wapens tegen de reusachtige beesten. Je ontbreekt alles. De ervaring, de kennis, het bekende. Het vertrouwen op de bodem die je telkens verandert. Geen medicamenten, planten en vruchten die je niet kennen. De meeste zijn giftig. Zelfs aan het water wend je maar langzaam. Het smaakt afschuwelijk te drinken. Wat heb jij geruimd ...tegen de vriendelijke aarde? Kokende oceanen... ...brandende continenten... ...roodgroeiende woestijnen... ...jagende hemel. Welk inzicht heb je daarmee gewonnen? Dat een mens... ...een kostbaar ding is... ...en zijn leven een genade. Ach, belachelijk. Dat weten wij om een al lang. En jullie leven... ...naar nou dat inzicht... Jullie wel? Geen is dwingt ons naar onze inzichten te leven. Dat is het verschil. Als wij elkaar niet helpen, gaan we te gronden. En daarom ben je niet meer teruggekeerd. Daarom? Daarom heb je de aarde verraden. Ik ben gedeserteerd naar een hel die een paradijs is. Als we terug wilden, zouden we weer moeten doden. Want helpen en doden is bij jullie hetzelfde. Wij kunnen niet meer doden. We moeten verstandig zijn. Ook jullie zijn in gevaar. Als de Russen het winnen... zullen ze zeker hierheen komen. We zijn niet bang. Jij hebt een verkeerd beeld voor de politieke situatie. Jij vergeet dat we de strafkolonie van de hele aarde zijn. De mensheid braait zich voor... op een strijd op het bezit van mooie kamers. Een winstgevende rond. Niet om de mest op die van Jan Alleman is. Hm. Voor ons heeft niemand belangstelling. Jullie hebben ons op dit ogenblik nodig... ...om ons voor jullie karretje te spannen. Als de oorlog afgelopen is, daar we niet meer mee. Jullie kunnen ons wel hierheen sturen... ...maar niet dwingen terug te keren. Jullie hebben geen macht over ons. Jullie hebben ons buiten de mensheid geplaatst. Maar Venus is veel harder dan jullie. Wie haar bodem betreedt, valt onder haar wet... ...met welke bedoeling die ook komt. En wordt hem geen andere vrijheid gelaten dan de haar... De vrijheid te krapera. De vrijheid goed te handelen en het noodzakelijke te doen. Op aarde konden we dat niet. De aarde is veel te mooi, veel te rijk. ze heeft te veel mogelijkheden. Ze verleidt tot ongelijkheid. Op aarde is armoede schande. En daardoor is ze zelf een schande. Alleen hier is armoede heel natuurlijk. Aan ons voedsel, aan onze werktuigen, klinkt alleen maar zweet. Geen ongerechtigheid. Daarom zijn we bang voor de aarde. Bang voor haar overvloed. Bang voor het verkeerde leven. Bang voor een paradijs dat in werkelijkheid een hel is. Angette, moet je de waarheid zeggen? We hebben bommen bij ons. atoombommen, waterstofbommen. Met een kobantmantel daaromheen? Met een kobantmantel. Hmm. Dat dacht ik wel. Ik wist er niets van. Het gebeurde op bevel van de president. Ik was verbaasd toen ik het gisteren hoorde. Oh, ik geloof je. Ik vind het heel pijnlijk. We zitten nu iemand in een wanhopige situatie. Maar onze goede willen wat niet te twijfelen. Vrijheid en menselijkheid zullen ook van winnen. Natuurlijk. We zijn wel gedwongen de scherpste maatregelen te nemen. Natuurlijk. Spijt me heel erg, Bonshit. Oh jullie gebruiken die bommen. Als wij jullie niet helpen. Er zit niets anders op. Wij kunnen jullie niet tegenhouden. Jullie zijn verloren. Niet allemaal. Sommigen zullen ontkomen. De schepen werden gewaarschuwd toen jullie aankwamen. Anders leven we vlak bij elkaar. Maar nu hebben we ons over heel de planeet verspreid. Jullie dachten het wel. Op wat van zaken hebben we ook op aarde gewoond. Ha. Ik uh, moet gaan. Je zult rust nodig hebben als je terug bent op aarde. Ga naar Zwitserland. Naar Engadien. Daar ben ik zomaar geweest. vijftien jaar geleden. Nooit vergeet ik het diepe blauw van de hemel. Ja, ach, ik uh, ben bang dat de politieke toestand... Oh ja, natuurlijk de politieke toestand... Daar heb ik niet aan gedacht. Maar je hebt toch familie op aarde. Je vrouw, twee zonen. Wil je me geen boodschap voor ze meegeven? Nee. Vaar wel. Staaf wel, wil je zeggen. In hospitalschip zal je bommen niet ontgaan. Bonsdetta? De man van hierin brengt jouw land. maar gebruiken die bommen niet. Ik heb er alleen mee gedreigd. Het zou een zinloze wreedheid betekenen. Ik geef je mijn woord. Ik neem het niet aan. Ik ben toch geen slachter. Maar wel een mens van de aarde. De daad die je door denken kun je niet ongedaan laten. Ik beloof het je eerlijk. Je zult je belofte breken. De missie is mislukt. Je hebt nu nog medelijden met me. Maar zo gauw je aan boord terug bent, zal je medelijden verbleken en je wantrouwen ontwaken. De Russen zouden kunnen komen met onze verdragsluiten, zou je bedenken. Je weet wel dat het onmogelijk is en dat we de Russen niet anders zullen behandelen dan jou. Maar een heel klein beetje vrees zul je toch niet kwijt kunnen raken. En om dat kleine beetje vrees, om dat sporen van onzekerheid, zullen wij sterven. Je bent mijn vriend, Bonstedde. Kan een vriend toch niet doden? Men doodt heel gemakkelijk als men zijn slachtoffer niet ziet. En je zult mij niet zien sterven. Je zegt het alsof sterven een kleinigheid is. Alles wat moet, is gemakkelijk. Noem het een aan En het noodzakelijkste en natuurlijkste op deze planeet is de dood. Hij is er overal en altijd. Te veel hitte. Te veel straling, zelfs de zee is radioactief. Overal wormen die om onze huid en in onze ingewanden kruipen. Bacteriën die ons bloed vergitteren. Virussen die onze cellen aantasten. Continenten vol onbegaanbare morassen. Overal kokende oliepoelen, vulkanen en stinkende gigantische dieren. Wij zijn niet bang voor jullie bommen, omdat we midden in de dood leven. En geleerd hebben niet bang voor om te zijn. In de vesting van jullie armoede en doodsverachting zijn jullie ongrijpbaar. Ik zou niet meer gaan. het. Uh, ik bewonder je. Jij hebt gelijk. En ik ongelijk. Ik geef het toe. Dat is heel erg van je. Wat jij hebt gezegd over jullie armoede... en jullie gevaarlijke leven... heeft me diep getroffen... Dat is heel mooi van je. Als ik geen minister van Buitenlandse Zaken van de Vrije van Verwonden Staten was. Zou ik hier blijven. Dat is heel nobel van je. Maar ik kan de aarde niet zomaar in de steek laten. Dat spreekt vanzelf. Diep terug. dat ik in dat opzicht niet meer vrij ben. Je moet niet treuren. Die bommen worden niet gebouwd. Daar praten we niet meer over. Eeromord. Valo. Voilà. Elfde opname. Het ruimteschip Vega start voor de terugreis. Excellentie. De onderhandelingen hebben geen resultaat gehad. Oh. Zal ik de bommen dan maar lossen, Excellentie? Uw Excellentie moet nu beslissen. De president heeft het bevolen. Als de president het bevolen heeft. Overste, roa. Uh... Ga dan uw gang. Probeer de bommen zo breed mogelijk over Venus te verdelen. Klaar voor de start? Klaar voor de start. Breng me naar mijn cabine, hem. Ik riem u vast, excellentie. Ga je gang. Zo goed, excellentie. Ja, ik zit weer vast. Het rode licht, excellentie. We starten over twintig seconden. Nog tien seconden. De korst op de kop. We starten. Mannerheim. Excellentie, de rusten zouden kunnen komen en een verdrag met ze sluiten. Precies. Is onwaarschijnlijk, maar onmogelijk is het niet. Helaas, ja. Bommen klaar. Bommen klaar. De mogelijkheid toe, onwaarschijnlijk ook, dwingt ons gewoon de bommen te lossen. Bomluiken open. Bomluiken open. We moeten het zeker voor het onzeker nemen. hem. Natuurlijk, excellentie. Om en los. Om en los. Hoe hoog zijn we nu? 100 kilometer. Top snelheid. Top snelheid. Hoe gaat het met de minister voor buitenlandse gebieden? Hij trekt alweer bij. Hè? En de minister van de oorlog? Die is helemaal de oude. Aha. Ik... Ik uh, voel me ook beter. Waar is er ministerraad. Ja. De politiek gaat door. We hebben de bommen doel getroffen. Bommen in het doel. Operatie verslaafd. En hoe is de uitwerking? Dat is niet te zien. Hm. Maar dat weten we zo ook wel. Alles staat meer tegen de barst. Venus is verschrikkelijk. Afslag van zaken waren het allemaal, misdadigers. Ik ben er zeker van dat die broers dat de gemeene zaak met de Russen wilde maken. Er alleen maar een gemeen soort komedie. Zo is het, excellentie. Nu zijn de bommen gevallen. En het duurt niet lang meer of... ...af andere bomen op aarde. Blij dat ik een atoomboomvrije schuilkelder heb. Nou, die hoort bij mijn beroep. En vakantie heeft de minister van Buitenlandse Zaken... ...in tijd van oorlog, altijd. Zal alleen niet meer kunnen vissen. Ik ga klassieke schrijvers lezen. Vooral Tamisthans Elliot. Die maakt me zo... zo rustig. Er is niet zo ongezond als spannende rectuur. Een gevleugeld woord, excellentie. Mijn compliment. Operatie Vega. Dit was een luisterspel van Friedrich Dürrenmatt in een vertaling van Jan Staring. rolverdeling was als volgt: Bonnstetten, Albert van Dalsem. Dr. Mannerheim, Luc Lutz. Sir Horace Wood, Louis de Bree. De minister van Oorlog, Dries Krijn. De minister van Buitenaardse Gebieden, Van Heskes. De staatssecretaris Riem van Noppen. Irene Eva Jansen. Petersen Herb Orizant, John Smith Paul van der Lek, Overste Camille Roy Maarten Kaptein, De Captain Lee Harry Bronk en een stem Hans Veerman. De regie had Willem Tollenaar.